Voor de invoering van de wietpas bekeurden controleurs vooral buitenlandse auto's die verkeerd geparkeerd stonden bij coffeeshops. Nu de buitenlanders niet meer naar Maastricht komen om hun wiet te halen, merkt de gemeente Maastricht dat in de kas. De gemeente noemt die ontwikkeling niet negatief. We zijn niet op deze wereld om alleen maar bonnen uit te delen, dus we vinden het ook niet gelijk een negatief verhaal. Het is alleen een bijkomstigheid wat wij zien bij de invoering van de wietpas. En zoiets komt uiteindelijk wel in je begroting bovendrijven.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 Als de brief van het kabinet er is, bepaalt de Kamer of daar genoeg informatie in staat om donderdag het debat over de regeringsverklaring te laten doorgaan. Misschien wordt het debat uitgesteld tot volgende week. In Amsterdam is gisteravond een man levend verbrand in bed Hij lag op bed te roken toen zijn matras in brand vloog. De man van 49 lag, was ziek en lag aan de zuurstofbeademing. Een medewerker van Thuiszorg, die bij hem op bezoek kwam, zag rook uit de woning komen en alarmeerde de brandweer. De vrouw probeerde bij de man te komen, maar dat lukte niet door de rook. Ook probeerde ze via een kapotgeslagen ruit de brand te blussen met een brandblusser. En de Amsterdamse brandweer bluste uiteindelijk het vuur en vond het lichaam van de bewoner in bed. oud Michael Bogert reageert fel op nieuwe beschuldigingen van doping.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 ANWB Verkeersinformatie. Er staan nu 10 files, 40 kilometer bij elkaar opgeteld. De meeste vertraging heeft het verkeer in de regio Rotterdam. Zo staat op de A15 vanuit de Europort. tussen het knooppunt Benelux en het knooppunt Vaanplein... 5 kilometer door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En aan de andere kant van Rotterdam op de A20 naar Gouda... tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht ook 5 kilometer. Met een zuinige Nevit HR-ketel... maak je een einde aan te hoge energierekeningen. Ja!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 Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Tesselblok Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Zometeen ons economiepanel klinkende munt. Maar eerst gaan wij naar eurobureau Fred Strobans, onze man in Brussel. Nu hier in Hilversum, Fred. Ja. Uh, het jaarlijkse verslag van de Europese rekenkamer is er, joepie. Dat die, is, uh, echt. die bestaat en die moet controleren of het Europese geld goed besteed is. En dan, gaan we de, dan gaat het een keer niet over geld wat aan Griekenland gegeven wordt... Nee. of in allerlei fondsen, sixpacks, weet ik veel. Het gaat om heel ander geld. Ja, het gaat gewoon over het geld dat vanuit de lidstaten naar Brussel vloeit... en van Brussel weer herverdeeld wordt onder de lidstaten. Dat heet Europese subsidies. En ongeveer 90 en meer, we hebben er wel eens eerder over gehad... Nee, ongeveer meer dan 90 van het Europees budget... vloeit weer terug naar de lidstaten. Nou, die rekening moet op een bepaald moment gecontroleerd worden. En vanmiddag presenteert... Uh, onder meer Gijs de Vries, want die zit namens Nederland als een van de 27 leden van de Europese Rekenkamer in die Rekenkamer in Luxemburg. Die komt speciaal naar Brussel om het rapport uh, te presenteren aan de uh, Nederlandse journaille. Wij hebben vanochtend het rapport al uh, even bekeken. Wat blijkt, zoals elk jaar uh, ligt de foutenmarge van het besteden geld veel te hoog. Want het stijgt elk jaar ook. Ja, het steekt elk jaar, maar dat moet je relativeren. Tot 2006 was de foutenmarge meer dan 7 Nu zitten we op 3,9, maar dat is 0,1 meer dan uh, vorig jaar. Laten we niet te veel percentages doen? Nee, nee, nee. nee. Maar in het is val, te hoog. Het is te hoog, want de uh, Europese Rekenkamer heeft voor, zeer, voor zichzelf als doelstelling 2 gesteld. Het wordt niet opgelegd, uh, niet door de Europese Commissie, niet door de lidstaten, maar zij vinden dat zelf een acceptabele Foutmarge. We zitten daar dus uh, boven. De kwestie is nu, wat, wat zijn fouten? Hè? Ja. Want uh, is dit fraude? Is dit uh, geld dat weggemoffeld wordt? Wel, ik vroeg het even aan uh, Dennis de Jong van de SP. Die zit in het Europese parlement. En die controleert de begroting. Het zit vooral een beetje in de, in de landbouw, plattelandsontwikkeling, ja. uh, visserij ook. En dan gaat het om dingen als uh, de hoeveelheid hectares die een boer zegt te hebben... Die geeft meer hectares op dan die feitelijk heeft. En krijgt dus meer subsidie eigenlijk dan waar die recht op heeft. Of hij zegt ik heb allemaal schapen lopen, maar die lopen er dan in de praktijk helemaal niet. Uh, dat soort dingen. Dus eigenlijk uh, zaken die je als lidstaat uh, goed zou moeten kunnen controleren. Maar waar een groot aantal landen uh, helemaal geen zin in hebben, dat doen ze niet. En dan gaan dit soort dingen gewoon door. Flessentrekkerij, Fred. Ja, uh, maar de, de, het rapport van de Rekenkamer zegt zelf uh, dat dit een beetje zeldzame gevallen zijn. Ze, ze komen zelf met die boer, uh, met zijn 150 schapen, uh, komen zelf uh, aandraven. Uh, dit soort uh, fraudegevallen wordt echt aangemeld bij Olaf. Hè, dat is de organisatie van de Europese Unie die echt fraude moet be bestrijden. Maar... Het meeste geld gaat toch over 5 miljard... is zoals we in het Engels zeggen unaccounted for. Je weet niet precies waar het beland is. komt door verkeerde boekingen. Uh, ook door het complexe systeem van subsidietoekenning. Ook in Nederland zelfs. En uh, de kwestie uh, is nu... kunnen we er iets aan doen? Het probleem is, is dat de lidstaten altijd geroepen hebben... staat ook in het verdrag... Nou, de Europese Commissie moet dat geld uh, controleren. Moet, moet precies weten wat er met dat Europees geld... Uh, dat wij gegeven hebben uiteindelijk met die bijdrage. Wat ermee uh, goed besteed is, maar het is een beetje raar... want al dat geld wordt in die lidstaten zelf uh, besteed, uitgegeven. Het is dus ook logisch dat de enige die dat echte plekken kan controleren... de nationale overheid is. En ook Nederland heeft afgelopen jaren zijn best gedaan... want Nederland is een van de enige landen die een verklaring aflevert. Nog even, Dennis de Jong van de SP. Ja, Nederland heeft eigenlijk al een aantal jaar het goede voorbeeld gegeven dat wij het heel serieus aanpakken. We hebben onze gewone controles, dus Dit zit bij een aantal ministeries, onder andere economische zaken. En die moeten uh, aan het eind van het jaar moeten ze een uh, verklaring overleggen. Dat gaat naar de minister van Financiën. En die geeft een nationale verklaring uit. En dat laten we ook nog eens een keer controleren door de Algemene Rekenkamer in Nederland. Dus dat is een heel sluitend systeem. Hebben wij ook altijd nog wel een foutenpercentage van 2%. Maar dat steekt heel gunstig af tegen het Europees gemiddelde. En uh, Engeland, Denemarken en Zweden volgen dat Nederlandse voorbeeld ook. Maar verder zie je in Zuid- en Oost-Europa dat die landen daar helemaal geen zin in hebben. En dat vind ik een heel slecht teken. Want je kunt niet het geld willen ontvangen... en aan de andere kant dan zoiets hebben van... ja, maar we gaan het niet controleren. Nou, dat is één ding. Hè? Dat uh, is het geld wel uitgegeven, waar is het uh -huh. uitgegeven, een ander ding. En dat is vrij nieuw. Sinds vorig jaar probeert de Europese Rekenkamer ook te kijken wat het effect van dat geld geweest is. Bijvoorbeeld, je hebt ergens een brug gebouwd. Heeft dat dan bijvoorbeeld, is dat uh, heeft dat de congestie in de buurt uh, uh -huh. opgelost. Of je hebt uh, geld gegeven van een rijk land als het Nederland via Brussel aan Roemenië. Um, heeft dat iets gedaan aan de armoede in dat land? Dat is natuurlijk moeilijk uh, om te berekenen. En het is dat natuurlijk een solidariteitsprincipe. Hè? Rijke landen geven veel geld via Brussel aan arme landen. En dan is het, zoals inderdaad Dennis de Jong van de SP zegt, van, van cruciaal belang dat die landen ook kunnen aantonen dat het goed besteed is. Maar bijvoorbeeld heb je ook toch uh, een soort rare zij-effecten dat, dat ook in een, in een, in een donorland zoals uh, Nederland speelt, dan zie je bijvoorbeeld dat door de economische crisis als, als Nederlandse gemeenten of dorpen bijvoorbeeld geen geld meer kunnen krijgen van uh, Den Haag, dat ze dan heel snel een retourtje Brussel nemen om bijvoorbeeld een winkelstraat te laten aanleggen of fietspaden met Geld. Maar dan krijgen ze dat ook van Europa? Ja, natuurlijk wel. Omdat, natuurlijk? Ja, ja, da, daar is geld. En je kunt. Als je, als, als je dossier klopt, als je geld aanvraagt. En, en het wordt door de Europese ambtenaren allemaal nagekeken. van. Oh, dit lijkt wel een goed project. Hè, een drukke winkelstraat, we gaan een fietspad aanleggen. En, en alle gegevens kloppen. Maar daar is het geld toch niet voor bedoeld? Dan krijg je dus, dan krijg je ook als. Klein dorp in Nederland, omdat Den Haag het wellicht niet meer kan betalen... krijg je toch dat Europese geld. Nou, en dat is nou precies de vraag die ik aan Dennis de Jong stel. Kan dit de bedoeling zijn? Nee, ik denk dat je daar niet aan moet uitgeven uiteindelijk. Je moet toch toe naar, uh, wat ik zei, innovatie. We hebben een aantal kennisassen uh, in Nederland. Uh, denk aan de Universiteit van Wageningen, van Delft, uh, Enschede. Uh, daar zit uh, meerwaarde in voor heel Europa. Wat daar onderzocht wordt en, en uitgedacht wordt. Maar allerlei kleinere projecten, ja het is jammer voor Den Haag, want uh, er wordt van nu een bezuinigd natuurlijk op gemeentefondsen en provinciale fondsen. Maar je kan niet Europa gebruiken als stoplap om dat op te vullen, want uh, dat is niet efficiënt. En dat is inderdaad veel te bureaucratisch en veel te veel rondpompen. Dat was Dennis de Jong, sp Europarlementariër Fred. Dankjewel, we hadden het over de Europese rekenkamer... die kwam met een jaarverslag en daarin controleren zij... of de Europese subsidies wel goed worden uitgegeven... en of ze wel effectief zijn. En dat uh, al, 18 al 18 jaar klopt het niet. Al 18 jaar klopt het niet. Kort samengevat, goed zo, dank je. Maar het maakt ook geen bal uit, want we gaan gewoon, we door. Gaan gewoon weer door. En wij ook, met het economisch panel, klinkende Wunt. Vandaag met Roel Jansen, economisch publicist... en Arjo van de IJsbelastingadviseur bij en Jong. Laten we eerst met... Wat potentieel alarmerend nieuws beginnen vandaag. Uh, mensen die voor het eerst een huis willen kopen... kunnen voorlopig geen starterslening meer krijgen. Arjo, hoe zit dat? Uh, nou, dat heeft te maken met... Uh uh, het, het Belastingplan voor uh, 2013 daarin is geregeld dat uh, je alleen hypotheekrenteaftrek kunt krijgen als je ook daadwerkelijk maandelijks uh, aflost. Vanaf, vanaf, maand, weer, of 1 je, 1, vanaf maand 1, dus vanaf januari 2013 uh, begint dat uh, daadwerkelijk. Nou, die startersleningen uh, die, uh, uh, hoeven of kunnen niet het eerste jaar uh, afgelost uh, te worden. En dan hebben dus de starters een probleem, want dan hebben ze geen hypotheekrenteaftrek. Hm. Althans, zo dan... ziet het er nu uit. Zo, dat, zo, dat, ja. zo, zo lijkt het er nu ja. uit. Uh, te, te zien. Maar Roel, je kunt dan toch gewoon zeggen, we maken we, we zeggen ook over die starterslening, die moet je ook vanaf maand 1 beginnen af te lossen. Nou ja, dat zou je kunnen zeggen. Of je zou kunnen zeggen voor die starterslening maken we toch een soort van uitzondering? Want het curieuze is, in hetzelfde uh zelfde regeerakkoord staat in die paragraaf over wonen, dat uh, die, die startersfaciliteit zal worden uitgebreid. Dus op een of andere manier probeert het kabinet juist aan die starters wat, wat te doen. Ja, nou het is ook zo dat dit, dit bericht wat zo alarmerend lijkt, dat is naar buiten gebracht door de instantie die die starterslening verschaft en die zegt, wij hebben nog geen duidelijkheid of het wel of niet niet aftrekbaar is. En zolang we dat niet hebben, gaan wij mensen niet misschien per ongeluk op kosten jagen door ze die lening te geven. Het kan dus best dat er wel degelijk een regeling komt. Ja, maar. maar het, Arjo, en jij trekt de gezicht alsof je daar nou, dat geen goed idee vindt. <fundamentals> tw tw tw twee punten. Kijk, wat je, wat je nu ziet, en wat dat betreft, is het, komt dat eigenlijk heel ongelukkig uit. Is dat je natuurlijk net het regeerakkoord hebt gekregen. en daarvoor het belastingplan. En dat, dat, dat strijdt op sommige punten met elkaar. of het is een aanvulling op, op, op elkaar. En je ziet dus eigenlijk dat men in een hele rare situatie verkeert. Aanstaande vrijdag wordt het belastingplan behandeld. Maar daarbij moet eigenlijk dan ook het regeerakkoord al betrokken worden. Nou, dat is, dat is een hele rare situatie. En het is de hoop dat we dus aanstaande vrijdag, inderdaad, duidelijkheid komt over die startersleningen. Kom. Nou, laten we ervan uitgaan dat die nieuwe minister die hierover gaat, eh, Stef Blok, dat hij goed naar dit programma luistert, dan weet hij wat hij vrijdag moet doen. Ja. Ja. Althans, kon... wat jouw idee daarover is. N nou ja, de, de heer hebben die toch ja. iets van een, van een, van een versoepeling of een, of, een, of een verruiming van die faciliteit moeten creëren. Ja. Ja. Het ik, ik een, raar dat een startersfaciliteit zou betekenen dat starters geen gebruik kunnen maken van die regeling van de hypotheek aan aftrekken. Ja. Ja, dat ben ik helemaal uh, met, met rol eens. Ik wil er nog één punt aan toevoegen. Namelijk dat die nieuwe regeling... dat je maandelijks verplicht moet aflossen... anders krijg je geen hypotheekrente aftrek. aftrek. Wat mij betreft een gedrocht is. Dat zou wat mij betreft uit elkaar getrokken moeten worden. Je moet uh, civielrechtelijke regels hebben... om uh, de, de burgers te verplichten... Uh, tot aflossing over te gaan. En daarnaast moet je fiscaal gewoon... een, een, een forfaitaire aflossingssysteem hebben... waarbij elke maand je hypotheekrente aftrek minder wordt. Maar niet heel rigoureus dat als je niet tot aflossing overgaat... Je geen hypotheekrente aftrek meer hebt. Want het is niet alleen een hele rigoureuze maatregel... maar je hebt ook nog eens een gedrocht van een uh, uh, Maar wetgeving. juridisch bedoel je? Omdat je, je vindt het een soort boete op, op je schuld niet aflossen. Nou, ik, ik, uh, uh, het, is een, het is een hele rigoureuze maatregel... in de zin van dat als je dus niet uh, aflost... bijvoorbeeld, uh, je, je vergeet het een keer... of je hebt daadwerkelijk te weinig uh, liquide middelen... om tot aflossing over te gaan... is het padsboom. heb je vanaf uh, dat moment... geen hypotheekrente aftrek. Dat ja. vind ik vrij rigoureus. Maar daarnaast, door deze regeling is de wetgeving, ik, ik, ik, ik zie de, wet, ik heb de wetgeving gezien, ongelooflijk complex. Echt ja. bijna tien artikelen om dit te regelen. Dus fraudegevoelig als de hel. Ja, dat heb je, dat heb je altijd met dit soort ja. regelingen. Ja. Goed, we gaan het eens hebben over de, het uh, gedoe rond het regeerakkoord... en rond de cijfers, rond de koopkrachtplaatjes. Het lijkt dat de mist daarover ietsje aan het optrekken is. Het wordt iets duidelijker wat de gevolgen zijn voor de burger... Maar de oppositie vindt van niet. Die zegt, uh, wij hebben nog te weinig gegevens en wij willen nog veel meer. En nu is het zo dat uh, de oppositie, en inmiddels gesteund door de coalitie... CDA, uh, VVD, ik moet even wennen, PvdA... die vinden het goed dat het niet Dus een organisatie die zich bezighoudt... met huishoudens en hun uitgaven, dat die het nog eens goed gaat uitrekenen. Nou, is onze vraag aan jullie, Roel. Dit levert veel meer gegevens op... Maar weet je nou precies wat de effecten zijn? Want waar het om gaat is dat die honderd maatregelen die genomen gaan worden, die gaan op elkaar inwerken. Wat is daar nou het effect van? En dat kunnen zij toch ook niet? Nou ja, daar ben ik bang. Dat, daar heb je gelijk in. Ik denk niet dat ze dat kunnen. Je praat over inderdaad heel veel maatregelen die in het regeerakkoord zitten, waarvan je op zichzelf kunt zeggen: Nou, eigenlijk zit dat wel goed in elkaar. Er zit ook een zeker evenwicht in tussen, al die maatregelen. Aan de ene kant geven, aan de andere kant wat nemen. Nou ja, goed, het is een heel pakket. Dat is wat ontzettend lastig. Als je dat op individuele huishoudens, huishoudens of individuele gevallen zou gaan toepassen, ja, dan krijg je een soort. Uh, iedere 16 miljoen Nederlanders zouden ze een aparte koopkrachtwolkje moeten krijgen of zo. Hè? Dat... Ja. Nou ja, er wordt inderdaad nee, gevraagd... Er de wordt, de dus er wordt letterlijk, ja, ja, want er wordt letterlijk gevraagd... voor elk type huishouden willen wij een plaatje ja. hebben, Arjo. Ja. Duizelt het je nu al bij ja. het idee dat je dat thuis in een mandje zou krijgen? Ja, dat is natuurlijk volstrekt ondoenlijk. Uh, hoe bedoel je elk, elk type huishouden? Het wordt letterlijk zo gevraagd. Ja. Maar dat vroegen wij ons ook al. Wat is nou een type? Je kunt zeggen, uh, iemand woont alleen, dat is een type... Iemand woont met z'n tweeën, is een type. Maar ja, dan, dan woont er nog... twee, die hebben één kind, is dat een type? Ja. Woont iemand met twee kinderen, is dat weer een ander type? Ja, ja en dan heeft hij nog een oldtimer, een oude auto voor de deur staan. En nou ja, ja zo kun je dan wel doorgaan. Hè. Dus het, maar nou is, nou wat... is ik denk de dat de vraag, is het echt een heilloze ja, weg is. Je moet... Is dit een novum, dat hier zo om gevraagd ja. wordt? Ja, bij mij ja, weet kunnen het wel... jullie je herinneren nee. dat ooit nee, bij Nieuw Beleid is. gezegd nee. werd... meteen, we willen tot... Tot, tot achter de koma. Niet nee. even de grote lijnen met jullie debatteren, maar over, deb, daarover debatteren... maar we willen het allemaal weten. Nee, ja. volgens mij is dat nooit eerder. Ik kan me niet herinneren dat ik dat ooit eerder heb meegemaakt. En je kunt, wat wel vaak gebeurt is dat wat generieke maatregelen worden aangekondigd... en dat er in tweede instantie wordt gezegd van... nou, dit pakt eigenlijk wel heel onverwacht uit... of dit was eigenlijk niet de bedoeling en zo. En dat er dan in, vervolgens wat aan, aanvullende of, of reparaties of zo... Dat, dat soort dingen worden doorgevoerd. Maar ja. om nu van tevoren, he, wat, terwijl wat je zegt, het belastingplan voor 2013... wat eigenlijk nog het oude he, het lenteakkoord is... Uh, deze week moet worden aangenomen Vrijdag, ja. door de Kamer... Ja. En dan dit eroverheen. En dan zeggen wat dat per huishouden zou gaan betekenen. Ja, dat lijkt me echt krankzinnig. Oh, nou heeft Frits Wester van RTL Nieuws... die vertelde net bij de EO... Uh, zij, zij hebben al gedreigd met een kort geding. Ze willen gewoon al die stukken hebben. Uh, en ze gaan dat toch doorzetten. Terwijl de overheid ook gezegd heeft... we gaan jullie die gegevens geven. Dus er komen, dat ik stel me zo voor, drie steekwagentjes met papier... Mm -hmm. de Tweede Kamer binnen. Ja. En uh, met de mededeling zoek het lekker uit. Maar... Dat korte geding uh, gaat dat enige uh, gaat dat wat doen juridisch? Gaat zo'n rechter zeggen staat uh, doe dat? Nee, ik denk, ik denk het eerlijk gezegd niet. Dat is uh, altijd wel lastig inschatten natuurlijk wat een, wat een rechter uh, gaat ja. zeggen. Maar uh, gezien het feit dat uh, inderdaad, uh, ze inderdaad zo gezegd hebben van nou hier krijg je de, de, de alle, alle ja. papieren en zo, zoek het inderdaad maar uit. Nee, uh, zo'n kort geding rechter past een marginale toetsing uh, toe en gezien dat gegeven denk ik dat het, dat, dat uh, verzoek wordt afgewezen. Nou. Laten we even uh, uh, wat andere dingen uit het uh, regeerakkoord... want het gaat nu alleen maar over die uh, zorgpremie. Ja. Er is natuurlijk veel meer. Laten we heel even bij jou blijven, Arjo. Pik er eens twee dingen uit fiscaal waar jij blij van wordt. Eén weet ik er al, dat moest ik uh, uh, een beetje omgriddeken... toen ik uh, dat vanochtend van je hoorde, dat jij zo ontzettend blij bent... dat er een heleboel extra mensen bij de Belastingdienst komen. Ja. Wat, ja. Waarom, waarom moeten wij er allemaal bij staan te juichen? Wat gaat dit betekenen? Controle. Oh ja, oké, okay. betere controle. Nou, precies. Dat, dat is inderdaad uh, een van de, van de punten van waar, de, waar we de afgelopen jaren de, de, de roep hebben gehoord. om ook met de belastingdiensten allemaal alleen maar mensen te ontslaan. Zie je nu dat er meer mensen bij moeten komen. om uh, die controles uh, meer inhoud te, te geven. En ja, ik juich dat uh, inderdaad uh, toe. vanwege het feit dat. Uh, nou ja, vraag aan een willekeurig ondernemer. Hoe, hoe lang het geleden is dat hij voor het laatst gecontroleerd is. Uh, dan moet hij heel lang nadenken. En uh, ja, dan, dat, dat, dat is heel lang geleden. Nou. Dus dat daar meer controles uh, plaatsvinden, dat is denk ik uh, heel erg goed. En ik wou ook gewoon mensen binnen de belastingdienst zeggen... Uh, ook als het gaat om invordering van belastingschulden, geef mij de tien mensen bij... je krijgt honderd keer zoveel uh, belastingopbrengsten. Is dat nou zo of is dat bluf? Nee, ik denk dat dat zo is. Ik denk dat dat zo is. Want wat je dus nu ziet is dat... Uh, dus heel veel gevallen gewoon blijven liggen... Van weinig, vanwege te weinig uh, mensenkracht... Uh, ik heb vrij goede ingang bij de Belastingdienst. En dat is een, een, een signaal dat ik toch redelijk veel uh, hoor. Ja. Dat was een ander probleem bij de Belastingdienst. Want die functioneerde perfect. Tot het moment dat ze ineens de Belastingdienst gingen opzadelen. Met een heleboel taken extra. <laughs> toeslagen. En, ja, ja, en bezuinigingen ja. op. En toen ging het dramatisch fout. Wordt aan dat eerste nou wat gedaan aan die taken? Nee, dat is niet het geval. Maar ik heb ook niet het idee dat het op dit moment nog zo'n groot probleem is. Dat heeft inderdaad behoorlijke problemen gegeven. Ook in verband met het feit dat de automatisering totaal niet op orde was. Nou, dat is redelijk op orde nu. En ook dat hele toeslagengebeuren, dat is redelijk geïntegreerd. En daar wordt in gehakt trouwens ook nog? Ja, daar wordt ook opnieuw weer in gehakt op grond van het regeerakkoord. Maar ik denk dat dat huis wel redelijk staat. Oké, okay, dat was even een, een belastingding. Hoe? Wat zie jij bijvoorbeeld in dit regeerakkoord waarvan jij zegt... dat vind ik nou echt een fonds om bijvoorbeeld onze economie echt te stimuleren. Daarvan zie ik nu al dat het, dat het de goede kant op gaat. Dat er niet alleen ja, bezuinigd wordt. Nou, ik vind het in zijn geheel vind ik het eigenlijk een goed regeerakkoord. Dat er, zit al ontzien, er, zit echt, er zitten echt veel goede dingen in. Dan kun je alleen noemen wat het lage... BTW-tarief, wat toch gehandhaafd blijft voor de podiumkunst en voor de beeldende beelden de kunst. Maar je kunt ook denken aan, um, aan de, de veel meer pro-Europa gerichte toonzetting van het, van het uh, regeerakkoord. Het is echt een lichtjaren verschil met het vorige. Um, nou ja, wat de economie betreft, wat meer steun voor midden- en kleinbedrijf zit erin. Er zit wat sanering in, zou je kunnen zeggen, of opschoning van allerlei maatregelen. Het is misschien ook niet zo gek dat die uh, ontwikkelingssamenwerking weer wat herwaardeerd wordt, maar weer samengevoegd wordt met buitenlandse handel. Ook weer met nadruk op de rol van het midden- en kleinbedrijf. Ja, en natuurlijk met het hele pakket aan maatregelen... om de arbeidsmarkt te hervormen. Dat is behoorlijk ingrijpend. Uh -huh. um, dat is nu helemaal weggedrukt door, door die kwestie van die zorgpremies. Maar er gebeurt in die arbeidsmarkt, de sociale zekerheid in bredere zin... gebeurt ontzaggelijk veel, wat voor de PvdA overigens niet echt lollig is. Dat moeten ze allemaal gaan verdedigen straks. Dus die kunnen nu even achteroverleunen terwijl de VVD... Uh, nu met de nivellering zit. Maar uh -huh. uh, de PvdA krijgt er dan voor ze kiezen. Dat ja, kan met ik je duur. Voor. de WW, die beperkt ja. voor tot een jaar. Ja. Ja. Nou ja, en dan tenslotte wat ik interessant vind... is dat men ook op het gebied van de banken bijvoorbeeld eh, doorpakt... met een aantal dingen die al een aantal vaak geroepen zijn. Hè, die bankiers eet, beperking van de bonussen. Eh, nou ja, mogelijk toch wat verder uit elkaar trekken van, van bankfuncties en zo. Maar gaat daar echt heel veel verder in dan het vorige kabinet. Ja. Mag ik nog twee kleine oh, oh, yeah. fiscale puntjes noemen... Waar ik, waar ik minder vrolijk van word? Dat is, dat is één, het beperken van fiscale innovatieregelingen. Fred had het er straks ook al even over die innovatieregelingen. Uh, uh, waar de laatste jaren juist zo gehamerd is... op het uh, stimuleren van innovatie, Zie je dus nu dat bepaalde fiscale innovatieregelingen ges geschrapt... Op dus als de je innoveert, dan krijg je een belastingkorting. Exact, exact. En dat, ja. gaat, dat, ja, en nou, dat, gaat dat wordt versoberd. Hoe, hoe? Ja. Uh, geen idee, dat staat er niet in. Uh, maar dat, dat vind ik zelf eigenlijk een slechte zaak. Nederland. Uh, loopt uh, redelijk voorop als het gaat op het gebied, als het gaat over innovatie. Hmm. En we moeten die positie niet uh, kwijtraken. Uh, en er zit één minuscuul puntje in waar ik, waar ik echt een beetje kwaad over word. Dat is dat het belastingrentepercentage, belastingrente betaal je al he, als de aanslag uh, later uh, wordt opgelegd dan de bedoeling is. Dan moet je belastingrente uh, betalen. En die gaat nu naar 8% voor, uh, voor bedrijven. Maar dat doet ja, de Belastingdienst ja, dat... later opleggen. Wat heb jij daarmee te ja, nou, de stand? Precies, dat, dat is dus uh, een erg ingewikkelde. Uh, Regeling, maar als jij bijvoorbeeld je aangifte te laat uh, indient... Hè, oh, dan uh, wordt die aanslag uiteraard uh, ook later uh, ja. opgelegd. Dan moet je rente betalen. Dat is op zichzelf volstrekt logisch. Maar dan gaan ze die rente verhogen naar 8 dus nou, de, rente, dat echt... oh. de rente die Spanje betaalt, ja, zeg maar. Nou, precies, ja, <laughs> ja, ja. Maar, maar dit dat is echt, echt... gewoon een, een, een heel slim klusje om de, om de schatkist snel te spekken. Ja, nou, en dat... daar kan ik me, uh, Highway robbery, zeggen ze dan. <laughs> Ja, eigenlijk wel, ja. Maar geldt dat ook als je gewoon keurig uitstel hebt aangevraagd? Nee, dat geldt niet als je uitstel... want je hebt belastingrente, maar dan wordt het erg ingewikkeld... belastingrente en invoordeinverrente. Als je uitstel hebt aangevraagd, moet je invoordeinverrente betalen. Daar geldt het niet voor. Gelukkig niet, want dat zou echt dramatisch zijn. Maar als je per ongeluk gewoon een paar maanden vergeet te betalen... dan geldt het wel. Hoe dat? Je ding. Klopt, ja. En als je dan ook nog eens bedenkt dat je vaker belastingrente moet betalen... dan dat je belastingrente terugkrijgt... Dan zie je eh, wat voor maatregel het is, namelijk puur om geld binnen te halen. Ja. Uh, Europa heeft een hele hoop zorgenkinderen. Griekenland, Italië, Portugal we hoeven het lijstje niet meer te noemen. Maar daar dreigt nu Frankrijk bij te komen. Oud Airbus, Topman, Galois is ingehuurd om die boel vlot te trekken. Het heeft te maken met een rapport van het IMF. En die zeggen de concurrentievermogen van Frankrijk is slecht. Uh, de, de industrie exporteert nauwelijks. Dat met de auto-industrie mooi voorbeeld. Duitsland verkoopt zich van China. En uh, ik geloof dat Citroën niet één auto aan China verkoopt. Uh, wat is er met Frankrijk aan de hand, nou ja, dat speelt al een aantal jaren. Dat langzaam maar zeker Frankrijk binnen de Europese Unie... maar eigenlijk met name binnen het eurogebied... Uh, zijn, zijn concurrentiepositie ziet verslechteren. En uh, deze nieuwe regering van president Hollande... die er nu al een tijdje zit, die heeft eigenlijk helemaal niets gedaan... En daar begint men in Frankrijk wel behoorlijk zenuwachtig over te worden. Alle indicatoren, alle aanwijzingen zijn dat Frankrijk het slechter doet dan Duitsland. Hmm. Hij uh, heeft wel naar je geluisterd, want een uurtje geleden kwam goed het bericht zo, binnen goed dat. Zo. Uh, ja, het was al doorgecijpeld. <laughs> dat je hier zou zitten. Ja, kwam het bericht binnen dat uh, Frankrijk 20 miljard lastenverlichting aan het bedrijfsleven ja. gaat gunnen. door de btw te verhogen en uh, nog iets te doen, weet ik niet meer. Maar dus dat is natuurlijk naar fors. Of zo, ja, ja, ja. Ja. ja. En belastingverlaging, niet te vergeten. Ja. De dus dat, maar ja, ik weet niet of 20 miljard nou wat helpt. Dat is een van die dingen die die, die commissie van Galois, Galois heet, die, geloof ik, die man ja. van Airbus, ook ja. heeft aangekondigd. Maar dat was al uitgelegd in Frankrijk. En daarover had Hollande ook al gezegd, ja, ja, we gaan het allemaal niet te snel en niet te vlug doen. Nee. En daar is nu nog weer een rapport van het IMF overheen gekomen. Die ook hebben gezegd, Frankrijk moet echt iets doen, want anders komen ze in de gevarenzone. En sterker nog, het zou maar zo kunnen gebeuren dat Italië en Spanje, die nu in he, gedwongen en al in verhoogd tempo hervormingen aan het doorvoeren zijn... straks concurrerender zijn dan Frankrijk. Ja. En dat is natuurlijk wel heel pijnlijk. Dat ja. he, de probleemkinderen, he, de probleemgevallen van nu... Eh, Frankrijk zouden inhalen. En ja. dan heb je nog altijd het probleem tussen Frankrijk en Duitsland... waar de ongelijkheid ja. eigenlijk aan het toenemen is. Ja, Dat je het slechter doet dan Duitsland, dat doe je het al gauw natuurlijk. Maar Arjo, uh, het is ook nog eens zo dat uh, hier in dat rapport van het IMF... het nieuwe IMF weer blijkt. Want ze waarschuwen ook voor kapot bezuinigen van de economie. Ja. Dat, ja. is, dat is goed nieuws of? Nou ja, ja, op zichzelf is dat goed nieuws in, in, in die zin dat het uh, goed is dat het IMF daar inderdaad rekening uh, mee houdt. Dat is natuurlijk een, een, een terecht punt. Uh, ik denk alleen dat uh, in Frankrijk... Uh, dat, do, dat doen ze niks. Nee, precies. Terwijl de ja, maatregelen nu genomen moeten worden. Hoe is de belastingmoraal er eigenlijk? Heb, heb je daar enig idee van? Nou ja, het is natuurlijk hoe zuidelijker je komt, hoe slechter de belastingmoraal uh, wordt. Is algemeenheid. Uh, uh, dus, uh, pre Precies, maar in, in Frankrijk uh, is, is dat redelijk. Ja. Hey, maar hoe is ook niet het uh, probleem nu een beetje... Frankrijk wil natuurlijk dat de hele wereld haar markten opent voor Frankrijk. Maar Frankrijk zelf gooit natuurlijk haar eigen markt altijd hartstikke pot dicht. Ja. Dat protectionisme <tomt> van ze, dat, dat, dat breekt ook op op een nou ja, bepaald dat, moment. Dat is een oude Franse tendens om uh, he, protectionistisch te zijn. Het colbertisme, het handelsprotectionisme, is eigenlijk een Franse uitvinding uit de 17e en 18e eeuw. Maar... Kijk, dat binnen Europa kunnen ze dat niet volhouden. De Europese grenzen, de interne markt, die bestaat. En daar moeten ze zich aan houden, dat doen ze ook en zo. Maar ja, als het dan over China gaat ja. bijvoorbeeld... dan zeggen ze, ja, jullie Chinezen moeten ons meer toelaten. Maar het probleem zit hem toch vooral in het feit... dat de Franse loonkosten bijvoorbeeld 20, 25 procent hoger zijn... dan, in, of dan in Duitsland. Ja. Dat is aan de overkant van de Rijn. Dus eh, het probleem zit vooral in Frankrijk zelf... en niet zozeer in die van andere landen waar ze nu verwijtend naar wijzen... en zeggen binnen de G20 en dat soort organisaties... van jullie moeten ook wat doen. Oké, okay, hoe Jansen hoorde u als laatste. Dankjewel. En Arjen van Eijsten, van Ernst en Jong ook bedankt. Dit was Klinkende Munt en ook de villa voor vandaag. Maar morgen zijn Ger en ik er weer vanaf half vier. En zo meteen na het nieuws hoort u het Radio 1 journaal met Lucella Carasso in elk geval. Goedemiddag, Hi, zeker. Lucella? Want Tim die doet de verkiezingsnacht vanavond dus. Die bereidt zich voor op de verkiezingen in Amerika. Schwab, neem ik af, niet. <laughs> als hij verstandig is slaapt hij nu. Want ze gaan tot zes uur door morgenochtend. We hebben Sfeer uit Amerika op die... Verkiezingsdag. Frans Timmermans bellen we even over zijn eerste dag als minister van Buitenlandse Zaken. In België is die. En we doen ook verslag van de persbijeenkomsten over de jongen die zelfmoord plegen. Vorige week vanwege, zo liet hij in een bericht achter, pesten. Na het nieuws van half vijf zijn we er. Nu het nieuws met Jan van der Put. Radio 1, het NOS-journaal. Het kabinet moet voor morgenmiddag op een rij zetten wat de gevolgen zijn voor de koopkracht van de maatregelen uit het regeerakkoord. En daarbij moet het kabinet een uitsplitsing maken voor verschillende inkomensgroepen. Het verzoek werd gedaan door de hele oppositie en de regeringspartijen VVD en BVDA verzetten zich er niet tegen. De gemeente Maastricht zegt tonnen aan parkeerboetes mis te lopen... door de invoering van de Wietpas. In vergelijking met vorig jaar zijn er 4000 boetes minder uitgeschreven. Vroeger voor de Wietpas kregen veel buitenlanders... die bij de coffeeshops parkeerden, een bon. Oudhielrenner Michael Bogert reageert fel op nieuwe beschuldigingen van doping. Volgens NSC Handelsblad staat zijn naam in vermeld in een Oostenrijks procesverbaal. En daarin brengt de Weense dopinghandelaar Stefan Matschinger Bogert twee keer in verband met verboden bloedtransfusies. Maar volgens Bogert klopt er helemaal niks van dat verhaal. En de rechtbank in Assen heeft vier verdachten veroordeeld voor zogeheten halfvijffraude. fraude. Ze kregen celstraffen en werkstraffen. Vlak voor sluitingstijd, half vijf, bestelden ze bij winkels... gereedschap, verf, hout en andere bouwmaterialen. En die spullen werden nooit betaald en meteen doorverkocht. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Er staan op dit moment 16 files, 55 kilometer bij elkaar opgeteld. De meeste vertraging heeft het verkeer rondom Rotterdam. Maar ook bij Amsterdam loopt het vast. Aan de zuidkant van de stad op de A10 Zuid richting Amersfoort... staat tussen Osdorp en knooppunt Amstel 6 kilometer door een ongeluk. Linkerijshoek is dicht. En dan aan de zuidkant van Rotterdam op de A15 vanuit Europoort... tussen Hoogvliet en het knooppunt Vaanplein 6 kilometer door een ongeluk. Hier is de weg weer vrij. Aan de andere kant van Rotterdam op de A20 richting Gouda... staat tussen knooppunt Herbrechtseplein...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 Radio in journaal. Lucella Carasso. Goedemiddag, we verplaatsen ons door heel Amerika. De ontknoping nadert daar. De kiezers moeten veel geduld en tijd hebben om hun stem uit te brengen. En zoals u net hoorde, Michael Bogert wordt opnieuw genoemd... in verband met doping, daar straks Gio Lippens over. En dit tijdstip, iets over half vijf... dat is een tijdstip waarop met succes gefraudeerd wordt bij internet aankopen. Waarom? Dat wordt u zo. Eerst Amerika. Obama en Romney hebben gestemd. Maar hoe zit het met de rest van de 200 miljoen stemgerechtigde Amerikanen? Gabri Christa is danseres en filmmaker. Zij woont op Staten Island, New York. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, goedemiddag bij u. Heeft, heeft u al gestemd? Ja. Vandaag? Ja. Nou, ik heb eerder gestemd. Oké, okay, want uh, de, een, een, een tijdje terug al bedoelt u? Of eerder vandaag? Nee, een tijdje terug, want ik zou er niet zijn, maar door de storm ben ik er nog. Dus ja, want, want, want u heeft dus eerder gestemd. Er zijn veel mensen die vandaag stemmen. Heeft u gezien hoe dat bij u in de buurt gaat? Ja, zeker. Het uh, dus stembureau is bij mij uh, op de hoek. En uh, dat liep uh, nogal langzaam vanochtend, omdat die, uh, het stembureau dat zit in een middelbare school. En die middelbare school functioneert ook als shelter voor de... Mensen die uh, door de storm geen huis meer hebben. Ja. We moesten even bedenken wat we moesten doen met uh, ja, de mensen die daar de en, en zorgde dat ook dan bij u in de buurt voor lange rijen? Uh, ja, het viel wel mee. Ja, die, stond, stond veel. Uh, maar uh, ik heb wel heel erg veel lange rijen elders gezien. Ja, waar, waar ook veel administratie uh, bij komt kijken... mocht je überhaupt je stem uit willen brengen. Precies, ja. Want als, als u zegt, uh, het stembureau functioneert eigenlijk als opvangplek... voor mensen die door de orkaan of de storm Sandy getroffen zijn... leiden die verkiezingen de aandacht een beetje af... of zijn de mensen echt nog vooral bezig met, met de gevolgen van de storm vandaag? Het uh, de mensen die... Uh... Ja, die nog zonder elektriciteit zitten, die zijn gewoon nog bezig... met gewoon uh, simpele daag, dagelijkse dingen. Maar ik denk juist wel dat men het belangrijk vindt om te stemmen. Zo ziet het zie eruit dat mensen wel echt gaan stemmen. Want, want hoe is de situatie bij u op Staten Island qua stormschade schade? Nou, er is ontzettend veel schade. Uh, niet echt direct bij mij in de buurt. Hoewel bij mijn in de buurt de elektriciteit wel is uitgevallen. En de verwarming. Dat komt nu weer terug, maar op de rest van het eiland is het gewoon echt uh, ja, heel slecht. En grote ontredderingen ook nog bij, bij de mensen? Ja, die zitten nog... Uh, hebben geen huizen meer, huizen zijn weggespoeld. Um, of niet bewoonbaar en zonder elektriciteit en dat soort dingen. Dus ja, men is nog in shock en weet nog niet zo goed wat men moet. Nee, en, en u? Uh, u heeft wel elektriciteit. Gaat u om, om weer even bij de verkiezingen terug te komen opblijven, mocht het laat worden voor de ontknoping? Um, ik denk het wel, maar ik weet, ja, ik weet het niet. <laughs> ik weet het nog niet. Nee, ik denk dat het gewoon wakker wordt morgen en dan, dat ik het wel hoor. Oké. Okay. Goed, mevrouw Christa, dank u wel vanuit New York. Graag gedaan. Dag. Dan gaan we naar uh, verslaggever Matthijs van de Wiel. Die is in Chicago. Dat is natuurlijk de thuisbasis van Obama. Daar gingen de stembureaus vanochtend om zes uur open. De polls will open in 5 minuten. Dank je. Alvorens ze staan er mensen in de rij te wachten. Hi, Stemlokaal nummer 9, kiesdistrict 42 in Chicago zit in een vergaderzaal in de kelder van een hotel. Ze geven me hun ID en ik moet er zeker dat ze niet alvast hebben gestemd, Dus ik ze hun stemvel niet kan geven totdat ik er zeker van ben dat ze niet Er komt nog heel wat papierwerk bij kijken voordat je je stembiljet krijgt. Then they move on to her. Het is vrij ingewikkeld. <laughs> het is net geen hersenchirurgie. De stembiljetten, dat zijn grote vellen, groter dan een A3, met daarop alle keuzes. Niet alleen kun je stemmen voor de president. Maar ook voor het congres, er zijn lokale verkiezingen, je kunt stemmen voor afgevaardigden bij het waterbedrijf, voor openbaar aanklagers, rechters, griffiers en er zijn ook nog lokale referenda. Het kost wel 10 minuten als je aan al die verkiezingen wilt meedoen, vandaar ook die wachtrijen. You can vote for maar je hoeft niet op alles te stemmen. Iedere stad heeft zijn eigen systeem. Huh? Hier stem je door met een speciale veldstift een streep te trekken. En het formulier wordt daarna door een machine gelezen. Dat was het. Congratulations. Interviews zijn verboden in het stemlokaal. Dat moet buiten gebeuren. En dan ook nog eens op een afstand van minimaal 100 voet. Daar begint de campaign-free zone... Het is aangegeven met een blauw paaltje. kost veel tijd tot stemmen. No, there's a lot of things to vote on. Yeah. Can I guess, Obama? <laughs> you could guess that, yes. <laughs> you... Absolutely, you are correct, yeah. Obama. Nu is uw stem veel minder belangrijk dan die stemmen in de swing states. Want hier krijgt hij sowieso een grote meerderheid. Dus uiteindelijk maakt het niks uit. Waarom bent u dan nou toch zo vroeg ochtends hier naartoe gekomen om te stemmen? It's important, anyway. Because there's other things to vote for, too. Er moet dus ook op andere zaken worden gestemd, for, de rechters so you want to show as much support As you can to Obama. Je wilt toch dat hij zoveel mogelijk steun krijgt. Because I have to go to work and I figured I might as well get it done now. We moeten zo nog naar zijn weer. Uh, de staan. For all the lines, you know? <laughs> the lines get lang pretty long. Maar hier in Illinois maakt het niet zo gek veel uit. Ah, uh, that's true. That's true. But there's also like uh, other issues on the ballot that are important. Er zijn ook andere belangrijke dingen waarop gestemd moet worden: right to vote, you should exercise it. Hoe belangrijk het is om je democratische recht te gebruiken, dat zit er goed in. En mag ik het vragen wat het geworden is? Oh, I can't reveal that. <laughs> Thank you though. Yeah, uh, Ik wil Obama. Barack Obama. Yeah. Uh, Barack Obama voor president. Bijna iedereen hier hè. The state and the city yes probably. Yeah. I'm from Ohio so I ik kom uit een swing state en ik ben heel that dat Mitt Romney wins. Ik ben heel erg blij de race. Mitt Romney, yeah, hier come in Chicago. Ik weet het. Ik kom uit Ohio en we zijn een Republican familie. Een Romney-stemmer hier in Chicago, die kom je niet veel tegen. Dat is dus één stem minder voor Romney in de swing state. We'll see. There's a lot of energy in Ohio that people are underestimating. It's going to be a really interesting day. Is het eenzaam om een Romney-aanhanger te zijn in dit Obama-bolwerk... Yes, very much so. Veel succes. Misschien wint hij wel. We will see. Thank you. Ergens vannacht wordt dat hopelijk duidelijk. Matthijs van de Wiel was dat vanuit Chicago. Later deze uitzending meer over de verkiezingen. Koningin Beatrix en haar familie vieren Koninginnedag volgend jaar... in de Noord-Hollandse gemeente Graft de Rijp en ook in Amstelveen. Het dorp de Rijp is een soort openluchtmuseum, kan je wel zeggen... maar liefst 120 rijksmonumenten hebben ze daar... Om alvast een beeld te krijgen hoe dat uh, zal gaan op Koninginendag... Colette van Nune laat zich rondleiden door Frits Liemann. Die is vrijwilliger bij het uh, plaatselijke museum. Zullen we eerst even naar het uitzicht kijken? Ja, prima. Kijk we beginnen net buiten het dorp. Omdat je daar kunt zien hoe het dorp is ontstaan. En dan gaan we terug naar welke eeuw? Ongeveer de 16e eeuw. Toen uh, het hier uh, ontdekt was door mensen die uit uh, de kuststreek kwamen. Lo, Egmond. En die zochten eigenlijk hooiland... Het was hier een uh, veengebied, een moerasgebied. Het was sompig, dus ze gingen het ontwateren. Dus als je hier nu uh, over deze polder kijkt, de Eilands polder kijkt... dan zie je allemaal grillige slootjes. Het lijkt me een mooie entree ook voor de koningin. Of niet? Om hier zo over deze vaart aan te komen... en dan via dit kleine steigertje, wat misschien nog een beetje opgeknapt moet worden, aan wal te gaan. Ja, dat zou kunnen. Maar het zou misschien ook wel mooi zijn om uh, mee in de sluis uh, aan te komen. Nou, kom dan gaan we daar van. kijken. We lopen hier langs het oude raadhuis. Dat wil ik toch even wat over vertellen. Uit 1630. Uh, niet verbrand. Tijdens de grote brand van 1654. Uh, dus het staat er nog prachtig. Uh, het oude wapen van de rijp. Twee haringen. dat uh, ziet u in het wapen staan. En daarboven een haringbuis. Een haringschip. Zoals dat vroeger uh, haringbuis heette. Want daar is dit dorp rijk door geworden. Door de haringvangst. De haringvisserij heeft gezorgd dat de rijp rijk geworden is. Uh, het bijzondere aan dit raadhuis is overigens dat Jan Adriaan zo'n leegwater... Uh, dit getekend heeft, evenals overigens de stenen die hier, uh, hier ook ligt. Is dit dan een mooi punt misschien voor de koningin om aan te komen? Ja, ik dacht hier aan deze kaarten. Uh, dit lijkt me heel mooi. Wat een ja. mooi doorkijkje. Ook hier weer iedereen heeft een bootje. Uh, het is een, een levend dorp, dus je moet altijd even opletten dat je niet door auto's overreden wordt. Uh, een beetje billen tegen de muur soms. Ja. Nou inderdaad, want als je de auto's wegdenkt, dan is het net alsof je in een openluchtmuseum bent. Ja, dat klopt. Uh, het is een beschermd dorpgezicht. Wat mij ja. opvalt aan de huisjes, ja. van onder steen, van boven hout, het bovenste gedeelte is allemaal hout, ja. scherpe puntdaakjes. Ja. Maar daar staan er nog zoveel van. Ja, daar staan er zeker veel van. En dat komt eigenlijk door de, door de armoede die er geweest is in de 19e eeuw. Maar had gewoon geen geld om nieuwe huizen te bouwen. Dus ze bleven staan. Toen in de tweede helft van de 20e eeuw uh, er geld kwam... Uh, kwam uh, Forense, monumentenzorg, heeft er een flinke in geïnvesteerd. Toen zijn al die huizen opgeknapt. En daarna ziet het er nu zo rijk uit. Zo heeft het dus soms ook nog wel eens een voordeel als er uh, een economische crisis is. Wie weet wat er nu allemaal niet gesloopt wordt. Waar we over een paar honderd jaar, waar ze over een paar honderd jaar uh, blij om zijn. Ja, dat is zeker zo. In de, nog in de 50e jaren, 1953, 51 zijn de kerken in graf is gesloopt. En de vermaning, de doops in de kerk, die is gesloopt in dezelfde tijd. Dat zal nu niet meer gebeuren. Uh, daar zal iedereen zich tegen verzetten. Drinken we even een kop koffie bij restaurant Audians. Wie hier woont, die moet wel gevoel hebben voor geschiedenis volgens mij. Ja, zeker te weten. Het is een heel oud pand, een historisch pand. Uh, het is gebouwd in 1660. U ja. bent de eigenaar van dit restaurant? Ja, klopt. Hebben jullie vanmorgen gehoord dat uh, de koningin hier naartoe komt? Ja. Ja, het was is... nog niet uitgelekt hier in het dorp. Ja, nee, we hebben vanmorgen op teletix gekeken. en Ik heb al heel veel berichtjes gekregen van, van iedereen. Van heb je het al gehoord? En, uh, ja, spannend, leuk. Ja? Heel goed. Goede boost uh, voor de rijp. Want een paar extra toeristen kunnen jullie wel gebruiken? Ja, dat kan iedereen wel gebruiken. En wij ook. De rijp toneel, dus van Koninginnedag volgend jaar. De koninklijke familie bezoekt die dag, zoals ik eerder al zei, ook Amstelveen. De Israëlische militairen die staan bij verstek terecht in Turkije. U krijgt de verkeersinformatie van Dennis Mooi. Goedemiddag. Er staan nu 100 uh, kilometers aan file. Uh, verdeeld over 32 plekken. De meeste vertraging heeft het verkeer in de regio Rotterdam. Maar ook bij Amsterdam loopt het vast. Aan de zuidkant van de stad is namelijk een ongeluk gebeurd op de A10... in de richting van Amersfoort. Tussen Geuzeveld en de Rij staat 6 kilometer file. Daardoor de weg is weer vrij. En ten zuiden van Rotterdam op de A15 vanuit Europoort. Eerst tussen Briele en Spijkenisse 6. En tussen Hoogvliet en het knooppunt Vaanplein 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdik. De naam, nou Tim Overduik is er niet, maar goed, uh, die hoort u vannacht. De naam van Michael Bogert wordt opnieuw in verband gebracht met doping. Al eerder deden de verhalen de ronde dat hij be betrokken was bij een dopingzaak in Wenen. Iets wat de oud-wielrenner altijd heeft ontkend. NRC Handelsblad heeft een proces verbaal in handen waarin hij genoemd wordt door een dopingarts, Gio Lippens. En dat in een zaak, uh, Gio, goedemiddag, die door ja, goedemiddag. de Oostenrijkse justitie toch al is afgerond. Ja, het is inderdaad een zaak die in de tijd is afgerond. En uiteindelijk heeft men wegens gebrek aan bewijs besloten om, om, om niemand echt te gaan vervolgen. Althans niet de renners die genoemd waren in dit verhaal te gaan vervolgen. Maar nu komen er weer wat nieuwe details naar boven. Er is een weergave of een proces voor baal eigenlijk van een informeel verhoor. Uh, een verhoor tussen twee rechercheurs van, uh, van de Oostenrijkse uh, politie. De onderzoekers dus en uh, de dopinghandelaar Stefan Machiner. Die we allemaal nog kennen van het uh, verhaal van Bernard Kool in de tijd. Hè, Oostenrijkse wielrenner, goed presterende de Tour de France op doping betrapt. Nou, en in dat verhaal, in dat proces verbaal komen ineens de namen van Michael Bogert en Thomas Dekker weer naar boven. Nou, dat zijn de namen natuurlijk die in de tijd ook wel genoemd werden. Maar ja, dat ze nu zwart op wit staan... Dat is toch een, een heel ander verhaal. En die machiner, die schijnt gezegd te hebben dat uh, Thomas Dekker uh, één keer behandeld werd... met een apparaat waarbij het bloed uh, ja, ververst werd, om het zomaar even te zeggen. En dat Michael Bogert daar twee keer door behandeld werd. En dat, dat is gezegd in een informeel verhoor. Nu is die strafzaak gesloten. Kan, kan dit op een of andere manier nog wel een vervolg krijgen voor Bogert? Of is dit een verhaal uit het verleden waar, waar niks meer mee gebeurt? Nou, in principe in Oostenrijk zal er weinig meer mee gebeuren, want daar hebben ze de zaak afgesloten. Maar de Nederlandse dopingautoriteit, eh, Herman Ram, die naam die kennen we wel, de directeur daarvan, die heeft gezegd eh, dat men al een tijdje bezig is met een onderzoek naar ja, Nederlandse betrokkenheid bij dat eh, Weense eh, bloeddopingschandaal. En uh, daar willen ze in ieder geval nog wel uh, mee uh, met, met dit verhaal aan de slag. Men, men, men brandt dus wel een beetje van verlangen om dit uh, verslag te zien. En uh, het blijkt in ieder geval dat ze die weergave nog steeds niet hebben. Ook al heeft de directeur Herman Rammel een tijdje geleden contact gehad met de Oostenrijkse justitie. Ja, drie jaar geleden al. En hebben we ook uh, delen uit het strafrechtelijk uh, dossier uh, toegezonden gekregen. Uh, die delen die rechtstreeks betrokken uh, zouden kunnen hebben op de Nederlandse sport of Nederlandse sporters.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 En uh, hij zegt in ieder geval dat hij door al die ontwikkelingen in de wielerwereld... maar ja, dat geldt voor iedereen, dat hij steeds meer belastende informatie krijgt. En hij wil dat dus wel verder uitzoeken. Michael Bogert ondertussen, die blijft ontkennen? Ja, die blijft ontkennen. Uh, hij wil ook helemaal niet reageren, althans niet voor een uh, microfoon. Hij heeft wel laten weten inmiddels dat het uh, verhaal wat hem betreft uh, niet klopt. Dat uh, die uh, verklaring van Machiner in het uh, procesverbaal... niet door Machiner ondertekend is, ja, voor wat dat waard is en uh, dat hij in de afgelopen vijf jaar uh, ook verder over dit hele verhaal niks meer uh, gehoord heeft. Hij is natuurlijk ooit als getuige verhoord in uh, Wenen... In deze zaak door de Oostenrijkse justitie. En toen hebben ze dat hele verhaal wat nu boven water komt... volgens Bogert in ieder geval niet aan hem uh, voorgelegd. En hij zegt ook alle stukken die ik heb ontvangen... toen dat staat met name ook nergens genoemd in dat hele onderzoek. Dus uh, Bogert ontkent. Hij wordt nu genoemd, uh, ook in verband met Thomas Dekker... die is wel natuurlijk al eens gestraft voor dopinggebruik. Ho ja. Hoe is zijn situatie? Nou ja, gisteren kwam er een, ineens een, een, een berichtje naar buiten op een, op een discussieforum, een, een wielerforum. Een, een verklaring van Jonathan Voters en dat is zijn ploegleider bij Garmin, de man die hem weer in genade heeft aangenomen. En uh, Votters heeft, uh, voordat hij uh, Thomas Dekker in de ploeg wilde hebben... heeft hij het hele medische dossier van Thomas Dekker uh, opgevraagd. En hij kent dus alle ins en outs over nou ja, het verleden van Thomas Dekker... en dus ook over dat dopinggebruik. Uh, nou ja, we kennen het verhaal van, uh, van de EPO van Thomas Dekker... Waar hij in de tijd op uh, betrapt is. Uh, maar Volters zegt nu op die site uh, dat Thomas Dekker tot 2008 ook bloeddoping gebruikt heeft. En dat linkt dan natuurlijk wel weer heel erg gemakkelijk met Naar dat Oostenrijk. verhaal van Wenen. En ja, precies dat verhaal van Oostenrijk en dat proces verbaal dat we nu in één keer weer onder ogen krijgen. Waar dus behalve die naam van Thomas Dekker ook de naam van Michael Bogert op staat. We gaan eens kijken wat uh, meneer Ram met die informatie doet en hoe de, hij die uh, informatie beoordeelt. Gio Lippens, dank zover. Gerrit Hiemstra is hier. Goedemiddag, Gerrit. Ja, goedemiddag. Wat een prachtige luchten waren er vandaag te zien. Ja, dat klopt. Het was een prachtige dag. En ik denk dat veel mensen misschien ook wel het gevoel hebben gehad... toen ze de weersverwachting hoorden van hoe kan het nou dat het later op de dag gaat regenen? Want dat uh, zou het gaan doen. Dat doet het inmiddels trouwens ook al in het noordwesten van het land. Maar dit was echt een dag uit het boekje. Want als er zo'n zo regengebied dichterbij komt, dat is in dit geval een warmtefront... dan kun je ook vaak prachtige luchten zien... Uh, eerst hadden we nog een paar buien, waardoor veel mensen ook een uh, regenboog hebben gezien. Later kwam uh, hoge bewolking binnenzetten. En dan was de kring om de zon heel mooi zichtbaar. En de kring om de zon, ja, hoe luidt het, dan... het spreekwoord kring om de zon, water in de ton. Dat is een van de spreekwoorden die, uh, die daarbij hoort. En, dat... en is dat ook echt zo? Of is ja. dat vaak toevallig? Nee, dat, dat, uh, dat hoort echt bij elkaar. Uh, als die hoge bewolking ontstaat, dat is de eerste bewolking die uh, bij dat warmtefront hoort. Dat zit hoog in de atmosfeer. En in die, uh, ja, in die hoge bewolking zitten ijskristalletjes. Daar breekt het licht in. Net zoals, ongeveer, net zoals bij een regenboog. En dan krijg je zo'n kring om de zon te zien. Eigenlijk is het een soort regenboog, alleen het is eigenlijk een soort ijsboog... zou je moeten zeggen, als je het vergelijkt met een regenboog. Um, en vervolgens, als het front dichterbij komt, wordt de bewolking dikker... en uiteindelijk wordt hij zo dik dat er regen gaat vallen. Dus die twee dingen horen echt bij elkaar. Een kring om de zon en regen. En regen krijgen we ook de komende 24 uur? Nou, in ieder geval is het vannacht en ook morgenochtend miserig weer. Uh, het voelt morgen heel anders aan dan vandaag. Uh, een stuk zachter. Uh, vochtiger. En het zal ook wat nevelig weer zijn. Uh, het regent af en toe een beetje. In de middag wordt het vanuit het west droog. Maar het voelt gewoon veel minder fris en veel minder koud aan dan de afgelopen dagen. Gerrit, dankjewel. Het Love Softail. Als u denkt, jemig, dat is een tijd geleden. Nou, dat klopt. 1981 was het dat ze dit uh, nummer maakten. Vier hoge Israëlische militairen staan vandaag terecht in Turkije. En dat heeft te maken met de aanval op een Turks schip... dat met hulpgoederen op weg was naar de Gazastrook twee jaar geleden. Bij die aanval van Israël kwamen negen Turkse opvarenden om het leven. Vandaar nu een rechtszaak. Bram Vermeulen in Istanbul. Bram, zijn die vier Israëlische militairen daar dan ook bij vandaag bij dat proces? Nee. Nee, nee, nee, nee. Die zijn, niet, die zijn er niet bij, die zijn niet gekomen. En daar had eerlijk gezegd ook niemand hier in Turkije op gerekend. Het gaat uiteindelijk om de hoogste militaire bevelhebbers van het Israëlische leger toen. Op die 30e mei 2010. Die toen de regie voerde over het leger toen Israëlische commando's dat Turkse hulpschip enterden en het vuur opende op de activisten aan boord. Dus ze staan vandaag bij verstek terecht. Voor bepaald geen milde straffen, levenslange. Uh, gevangenisstraffen zijn er geëist uh, door de aanklagers voor uh, elk van die negen uh, doden en vijftig gewonden die er toen uh, vielen aan boord van dat hulpschip. En als die militairen er niet zijn in Turkije, en ik neem aan dat ze daar ook niet naartoe gaan uh, met nee. deze beschuldigingen, heeft, is het dan een proces vooral met een hoog symbolisch gehalte voor de nabestaanden? Ja. Ja, dat denk ik wel. Uh, vooral symbolisch, uh, ook al is het nu al meer dan twee jaar geleden dat is, dit is gebeurd voor de Turken, heeft die hele zaak een zeer emotionele waarde. Uh, de Turkse regering eist sindsdien uh, volledige excuses voor wat er is gebeurd van, uh, van Israël. Ze eisen ook compensatie van alle slachtoffers. en en dat is niet de minste, een einde van de blokkade van de Gaza-strook... want daar was het uiteindelijk allemaal om te doen. Nou, vanuit Israël wordt deze rechtszaak eh, gewoon theater genoemd... een anti-Israelische propaganda... en het zou veel beter zijn als de Turken gewoon een dialoog aangaan met Israël... klonk het vandaag in elk geval uit de mond van de woordvoerder... van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar de Turkse aanklares hier willen laten zien dat Israël er gewoonweg niet zomaar mee weg kan komen... en nemen dan dus op de koop toe dat verdachten er niet bij zijn. Het gaat uiteindelijk om de symboliek en dus niet om de uitkomst van deze zaak. En zijn daarmee de verhoudingen, denk je, blijvend geschaad tussen beide landen? Ja, kijk, Israël en Turkije waren natuurlijk decennia lang hele trouwe bondgenoten in deze regio. Daar is onder deze regering van premier Erdogan behoorlijk de klad in gekomen. Dat was eigenlijk al... Voor dit incident stonden de relaties onder hoogspanning vanwege de felle Turkse kritiek op bijvoorbeeld de blokkade van Gaza, de oorlog ook in Gaza. Dat is na dit incident allemaal veel erger geworden. Turkije heeft de Israëlische ambassadeur uitgezet, militaire samenwerking opgeschort. Turkije wil zich profileren als een regionale grootmacht en kan daarbij gewoonweg de vriendschap met Israël zich niet langer veroorloven. Bram Vermeulen, dankjewel. Jouw verslag vanuit Istanbul. Na vijf zijn we terug met het Radio 1 Journaal. En dan gaan we kijken hoe het is met de oppositie. Zijn ze tevreden met koopkrachtplaatjes of nog steeds niet? Tot zo. BNN Today. Ik zit te drinken over op mijn kleurrijke lijst. Ik wil Boris van de handen helemaal niet in hebben, joh. <laughs> Omdat nee? je net bent. Sorry. Elke werkdag. BNN Today. Ik had mij zelf voorgenomen toen ik de politiek inging. Om, als ik de deur achter me dicht trok...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 Vanavond in Recht uit het Hart bij de KRO. Persoonlijke verhalen over ingrijpende gebeurtenissen. Filip de Lange over leven met de ziekte ALS. Yvonne Sulot over de strijd om haar ontvoerde kinderen. Recht uit het Hart, vanavond om vijf en half negen bij de KRO op Nederland 2. Dit is Radio 1.